Op de A2 bij Bokstel zijn bij een verkeersongeluk vier mensen gewond geraakt. een zittende zit nog bekneld in een bestelbusje. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch is bij Bokstel voor al het verkeer dicht. Automobilisten worden omgeleid via de A50 en de A59. De afsluiting gaat waarschijnlijk nog uren duren. Toen besluit het weer. Vanmiddag wordt het geleidelijk vooral in het westen zonniger... terwijl in het zuidoosten en oosten nog een enkele bui kan vallen. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan een graad of 24. Dit was het NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie. Een update over de A2, het ongeluk bij Bokstol. waar Mark het al over had. De weg is niet meer helemaal dicht. Twee rijstroken zijn nog wel gesloten. Dat levert van Eindhoven naar Den Bosch op dit moment... vijf kilometer file op tussen Bokstol en Bokstel Noord. Het is verstandig om voorlopig nog te kiezen voor de omleidingsroute... via de A50 en de A59. En hoe was het op school? Leuk.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 En er was langs de lijmen. straks Daphne Costers, is hier al in de studio. Ze is te gast om terug te kijken op het voor Oranje mislukte EK. En om vooruit te kijken naar de finale tussen Duitsland en Noorwegen... die later vanmiddag wordt gespeeld. Die we ook gaan volgen hier op Radio 1. Maar u hoort de geluiden al. Louis Dekker en de Formule 1. Ja, een uur geleden hadden we hem op pole position. En nu heeft hij de leiding terug, Lewis Hamilton. En hij gaat er vandoor. Hij is met afstand de snelste op het circuit. En uh, ja, eigenlijk alleen technische problemen... lijken hem nog te kunnen weerhouden van de zegen hier... 41 ronden achter de rug van de 70, we zijn dus dik over de helft. En wat is er gebeurd met die agressieveling, die Fransman die zo snel kan zijn... Romain Grosjean, waarvan het toch even de schijn had dat hij Hamilton bij kon houden. Grosjean is weer te agressief geweest, heeft button ingehaald... deed dat zo heftig dat de wielen elkaar raakten. Wielbanging noemt, dat, noemt, dat, noemt men dat in de Formule 1. En uh, ja, de race-directie, de raceleiding, race heeft gekeken en heeft geoordeeld dat hij weer over de schreef is gegaan. drive through penalty voor Grosjean. Race naar de knoppen, race voor Button ook naar de knoppen... want zijn voorvleugel lag aan barrels. En Grosjean, ja, dat begint toch weer echt een zorgenkind te worden nu, hoor. Pijlsnel, maar soms te eager, te wild, te agressief. En ooit zal ze krediet op zijn. Dus Hamilton aan de leiding. Hamilton op weg naar de overwinning in de Grand Prix van Hongarije. En dan de motocross in Saxe, Jeffrey Hellings... en de tweede manche in de MX2-klasse, Sebastian. Zojuist van start gegaan, Hellings had geen kopstart... net als in de eerste manche, dit keer was het zijn teamgenoot... Jordi Tixier, de nummer twee uitstand om de wereldtitel... die als eerste de flauwe bocht naar links instuurde... Maar uh, nadat we een meter of uh, drie, vierhonderd verder zijn... en de eerste springschansen hebben genomen zit Herlings. In ieder geval Tixier alweer behoorlijk op de huid. En is het eigenlijk wachten op het moment dat Jeffrey Herlings de leiding over gaat nemen. Sterker nog, Herlings is er. Nee, is er nog niet voorbij. Leek er even voorbij te zijn. Maar Tixier komt weer terug. Tixier dus eventjes aan de leiding in deze eerste ronde van de tweede manche. In de MX2-klasse Jeffrey Herlings op de tweede plaats. Fullplay en kloks 8 over 3. Theo Plasja, Kinheim, HCAW. Het stond 0-0, maar dat is heel lang geleden. Ja, dat is heel lang geleden. 5-0 was de laatste melding. En uh, door die grens Slam Homer van Adens kwam die stand op het bord. Betekende het einde van Tony Krijssel. De man die het uh, voor het eerst mocht doen als starter bij HCW. En zijn vervanger Gijs van Elsen. Lefty is vooralsnog geen uh, verbetering gebleken op de heuvel van uh, de Bussemers. Want de score is inmiddels opgelopen naar 7-0. En net pas aan het eind gekomen aan een hele lange. ...derde inning. En zodat we nu gaan beginnen... ...aan de vierde slagbeurt met de HCW en slag. En de Bussumers een moeilijke klus vanmiddag hebben. Feitelijk al kansloos zijn, Bussum Dat al 30 jaar onafgebroken in de hoofdklasse uitkomt... ...met een stabiele hoofdsponsor, Mr. Kokker Ooit kampioen werd in 1996 en 1998. En toen kwam de klat erin. En het verval trad toe. Want de laatste keer dat de Bussumers de playoffs... ...en de Hollandseries haalden, was 2005. Dus een hele lange tijd geleden. En ook dit jaar gaat het niet lukken... Zullen zich gaan moeten richten op de playdowns om degradatie te voorkomen. En vanmiddag moeten ze de schade zien te beperken verder. Het wordt een lastige klus. 7-0 achter hier in Haarlem. Daphne Koster is uh, aangeschoven. Aanvoerster van het uh, Nederlandse uh, vrouwenteam. Centrale verdediger. Goeie, ja, is die goed eigenlijk, Daphne? Nou, hij begint weer goed te worden. Ja, want je zat er aardig doorheen. <sus> naar die uitschakeling in de poolfase. Ja, ja ik, uh, ik, had het, uh, ik had het niet meer uh, op dat moment uh. Dus uh, uh, je krijgt dan op dat moment zo'n klap in je gezicht. En het is een moment waar je eigenlijk nou ja, uh, twee jaar naartoe werkt. Ja, en als je dan uh, uh, op die manier wordt uitgeschakeld, dan uh, doet het heel erg pijn. Wat bedoel je met die manier? Nou ja, we hebben eigenlijk uh, we hebben daar drie wedstrijden in onze pool gespeeld. Waarbij we bij de eerste wedstrijd tegen Duitsland hebben we het, uh, hebben we het ja, voor ons gewoon goed gedaan. Hebben we de tweede helft kunnen, hebben we laten zien dat we heel goed kunnen voetballen. Ja, dan uh, speel je uiteindelijk 0-0. Je, je, je had hem winnend af kunnen sluiten. Maar tegen Noorwegen en tegen IJsland uh, hebben we eigenlijk onder ons niveau gespeeld. En uh, ja, hebben, hebben we niet kunnen laten zien hoe, uh, hoe goed we eigenlijk zijn. En nee, hebben we het aan onszelf te danken dat je uiteindelijk naar huis toe gaat. Had je niet liever die wedstrijd tegen Duitsland uh, uh, als laatste gehad? Achteraf? Ja, eh... Uh, ik zie achteraf, je dat ja. het ja is eigenlijk. Ja, achteraf, achteraf uh, wel. Aan, aan de andere kant, je weet ook dat Duitsland een, een, een toernooielftal is. Wat steeds beter gaat spelen naarmate het toernooi ja, wat, dus. wat ik bedoel te zeggen is dat die 0-0 misschien wel in de kopjes is gaan zitten. Van, oh kijk, we zijn eigenlijk veel beter dan ja, dat we ja, misschien dat, wel dachten. Ja, dat, dat, dat klopt. En uh, misschien is dat, dat is misschien ook wel gebeurd. Er was natuurlijk een enorme uh, euforie die we uh, zelf hebben proberen te temperen. Maar ja, we hebben gewoon een, uh, toch nog steeds een hele jonge en onervaren ploeg. En ja, dan uh, gaat dat wel meespelen. Mm. En met die gedachte dat, je, uh, dat we het echt goed gedaan hadden tegen uh, Duitsland. Maar dat je het opnieuw moet laten zien uh, tegen Noorwegen. En dat je eigenlijk misschien nog wel beter moest gaan spelen. Want Noorwegen is gewoon een heel verdedigend, uh, een verdedigende ploeg. Je zat er echt helemaal doorheen na dat duel. Ja. Heb je overwogen om te stoppen? Nee. <laughs> nee. Nee, ik... Uh, uh, nee, helemaal geen één moment. Uh, omdat ik ik, vind, ik haal zoveel plezier uit het voetballen. Uh, dat het, ik krijg daar een enorme kick van. En, ja, Op dat moment uh, dan baal ik gewoon vreselijk. En, uh, nou ja, ik, uh, ik ben wel een, een klein beetje een emotioneel type wat dat betreft. Ik, ik geef ja, mijn ziel en zaligheid uh, geef ik in het voetballen. En ja, dan op dat moment uh, komt dat gewoon tot uiting. Hmm. Nou, ik vraag het ook, omdat je het... Ik, geloof, ik heb een interview van twee jaar geleden, geloof ik, las ik, hier uh, begint dat te lachen. Ja. Toen was je dertig, geloof ik, uh, ja. net. En toen zei hij van, nou, ik richt me volledig op dat EK. Ja. En uh, dat moet het gaan worden. Mooie momenten om dan eventueel een punt erachter ja. te zetten. Maar ja... Nou ja, doe naar nou ver en dan ga je waarschijnlijk <laughs> naar het WK in 2015 kijken. Of ja, dat, is het? ja, nou ja dat, dat, dat gebeurt wel. En uh, gaandeweg uh, uh, dit proces naar het EK toe had ik al voor mezelf van dit gaat niet mijn laatste toernooi worden. Want ik voel me nog gewoon fit. En uh, nou ja, ik, uh, ik doe nog niet onder, tenminste dat vind ik zelf en blijkbaar de bondscoach en de anderen ook. Dat doe ik nog niet onder van de rest. Dus... Ik, uh, nee, ik, ik haal er nog heel veel plezier uit uh, wat, wat ik doe en de tijd en energie die ik erin investeer. Dus uh, nee, ik, uh, ik ga ja. nog door. Nou, is het bij, uh, bij het mannenvoetbal, denk ik, als ik even uh, het vergelijk, dan is het zo dat als dit gepresenteerd was bij het mannenvoetbal, was de Bondscoach al lang de laan uitgevlogen. Nou, ja, volgens mij zit hij uh, van ons <laughs> zitten nog gewoon. Ja. Precies. Ja. ja. Ja, dat uh, ja, ik heb, uh, dan, dan moet je niet bij mij zijn, want ik, ik ben gewoon een speelster. Maar uh, ja, dat is zoals misschien bij het mannenvoetbal al gebeurt. Ja. Ja. Waarom gebeurt het bij het vrouwenvoetbal niet? Nou, omdat het een, een, een, een proces is waar we in zitten. Uh, en uh, ja, dit, dit gebeurt. Alleen dit is misschien ook wel heel typerend voor de fase waar, waar, waar we in zitten. En, uh, niet dat dat uh, berekend is, maar wij, we hadden veel meer verwacht. En we hadden ook zelf dat vertrouwen dat we veel meer konden brengen. Zit je nog in de opbouw of zo ergens naartoe? Ja, kijk, iedereen, het, vrouwen, de vrouwen, het vrouwenvoetbal gaat gewoon ongelooflijk hard. En het is een enorme ontwikkeling. En we hebben een stap gemaakt... Uh, dat heeft waarschijnlijk iedereen wel kunnen zien. is dat we In 2009 speelden we gewoon heel erg verdedigend. Een beetje wat Noorwegen op dit moment uh, doet. Uh, daar hebben we resultaat mee bereikt. En we wilden een stap maken uh, in de ontwikkeling naar meer, meer gaan voetballen. Meer aan de bal. Uh, Attractiever ook voetballen. Ja, ja, ja. Nou ja misschien nou, niet alleen voor, voor de buitenwereld, maar ook gewoon voor onszelf. Alleen dat vraagt wel veel meer. En daarmee kun je ook uh, nou ja, kun je harder vallen op het moment dat het niet goed gaat. Uh, en dat, ja, dat is nu gebeurd. En ik denk dat je juist nu de lessen moet trekken wat er is gebeurd. En dat we, als, je, als je als speelster angstig bent, wat, wat tegen Noorwegen en tegen uh, IJsland... Hè, dat je niet dat vertrouwen hebt dat, uh, dat je heel erg goed kunt voetballen... ja, dat het dan uh, komt het er ook niet uit. En mm. dat moet je vooral meenemen naar, straks naar het WK. Ik las een, uh, een column, ik dacht van Sjoerd Monsu, die zei... het vrouwenvoetbal is door dit toernooi en de wedstrijden die Oranje heeft gespeeld... jaren teruggeworpen. Heb jij het ook gelezen? Ja, dat heb ik. Ik, heb ja, <laughs> ik kan je wel onschuldig te... zeggen dat ik het niet heb gelezen, maar ik heb het ook gelezen. Ja. ja. ja. Wat dacht je toen je dat las? Ik uh, heb uh, weinig uh, kennis van zaken. Dat dacht ik. Hm. Ja. Ik kan je niet voorstellen dat er mensen zijn in Nederland die, uh, die dat gevoel hebben? Ja, tuurlijk. Ik, kijk, het, als was, ik, het was ook niet goed. Tuurlijk, nee, het is ook niet goed. Het, is ook niet, het, het, het was ook niet goed. Uh, maar dat, dat, dat, dat is een feit. Dus hè, je hebt, als, je, als je naar de wedstrijd hebt gekeken, heb je kunnen zien dat, uh, dat, wij, het niet, uh, dat wij het niet goed gedaan hebben. Maar waar, waarom, waarom maar, zijn we dan niet jaren teruggeworpen? Maar ja, aan de andere kant, nou je ja, bent niet jaren teruggeworpen, omdat we, uh, waar we nu staan, zover zijn we nog nooit geweest. En je staat nu weer voor de deur om je te gaan kwalificeren voor het WK. Waar staan we dan? Waar we staan, we, staan, we, we kloppen tegen de, tegen de top aan. Maar ja, je, kijk, je bent bij de laatste twaalf uh, landen van, uh, van Europa. Nou, als je naar de landen kijkt, dan liggen die enorm dicht bij elkaar. Het, als je naar de uitslagen kijkt, zijn het allemaal 1-0 wedstrijden... 1-1 wedstrijden, 0-0 uh, wedstrijden. Ik geloof dat alle wedstrijden, alle eerste wedstrijden die zijn gespeeld... zijn allemaal gelijk, uh, gelijk spelen geweest. Dus het, het ligt enorm dicht uh, bij elkaar. En ja, ik wil niet zeggen dat het, uh, dat het nu afge ja, afgeschreven is... of dat je uh, jaren wordt teruggeworpen. Ju ik denk juist dat je nu moet doorpakken... Want als je dat niet doet, ja, dan, uh, dan kun, je, uh, kun je gaan zwaaien. En dan kun je hmm. zeggen: Bye bye, uh, vrouwenvoetbal. mee. Hmm. ik denk dat je juist moet gaan investeren. En uh, uh, moet zorgen dat je straks gewoon weer op het WK staat. Ja. Ja, jij zegt uh, doorpakken, maar de, de, hoe vertaal je dat dan? Nou ja, er zijn ontwikkelingen ga, er zijn er gaande. Uh, de, de KVB die heeft bewust gekozen voor, uh, om te investeren in het vrouwenvoetbal. Samen met, nou ja, met, met de sponsor IEG. Uh, en er wordt veel geld wordt er geïnvesteerd. En kijk. Alle meiden die nu op dit moment op dat EK hebben gestaan... dat zijn meiden die dat uh, zelf voor elkaar hebben gekregen. Dus die hebben zelf vroeger, toen ze klein waren... Ex voor extra trainingen gezorgd. Uh, dat ze meer, meer zijn gaan doen... Uh, uh, die, ze werken er nog, uh, grotendeels werken die meiden daarnaast. Nou ja, de volgende stap is dat je daar gaat, ook gaat investeren in de jeugd. Uh, dat de, de jeugd meer gaat, uh, meer gaat trainen, meer arbeid gaat leveren... en dat die meer topsportgericht is. Maar hoe zou je dat dan moeten doen? Uh, nou ja, door, door trainingsprogramma's te ontwikkelen. En daar, daar zijn ze, ze mee bezig, of inzetten op uh, dat meisjes jong gaan voetballen. Dus op vijf, zesjarige leeftijd. Ja. Ja, en als je die ontwikkeling ziet nu in Nederland, hoeveel meisjes uh, echt gaan voetballen. Ja, als je naar die cijfers gaat kijken, dat is echt, uh, echt ongelooflijk. Dus ja. Er zitten enorme groeienpercentages groei, uh, in. Nou is het zo dat er uh, inderdaad heel veel, heel veel meisjes momenteel gaan voetballen. Nou is er een beetje een verschil in, uh, in, in kijken op hoe je dat dan moet ontwikkelen. Mm -hmm. Moeten die meisjes nou gezellig met andere meisjes in een F-teampje gaan voetballen? Of moeten de meisjes ook gezellig tussen de jongens gaan voetballen? De een zegt van nou, de bestaat op die leeftijd helemaal geen verschil nee. tussen jongens en meisjes. En de ander zegt nou, doe het maar bij de jongens, want dan wensen ze ervoor staan, kunnen ze lang bij de jongens blijven voetballen, krijgen ze wat meer tegenstand. Ja, nou, ik, heb, ik zit niet uh, in, de, in de zeer van gezellig. Ik vind dat je juist moet gaan kijken naar ambitie van kinderen. Uh, waar staan ze dus? Nou, als ze zeven zijn? Nou ja, ambitie, maar ook gewoon. Uh, naar, naar, kijk, ik vind het belangrijk als je als een, een, een meisje op een, uh, of een kind op de club komt, dat er niet wordt gekeken, oh jij bent een meisje en we hebben maar één meisjesteam, ga daar maar in spelen, gezellig want dan stimuleer je niks. Ja, Het gezellig met elkaar bezig zijn. Maar uh, bij een jongetje, als een jongetje binnenkomt... dan wordt er in eerste instantie gelijk gekeken... ook al zijn ze vijf of zes jaar, van... oh, zo, die is goed, die kan naar de uh, F1. Uh, en ik, daar uh, ben ik veel meer van. Ga nou eerst kijken, wat, hoe, hè, wat, wat, wat, wat heeft dat kind in zijn mars? De talenten, de kwaliteiten. En dan zeg ik, als een kind op vijf jaar, zes jaar, zeven jaar, acht jaar is... Zet ze gewoon lekker bij elkaar. Mini, F, etje, e ze kunnen van elkaar leren. En er is nog geen verschil. En je krijgt, aan de andere kant krijg je ook veel meer respect. En het wordt normaal. Als je een gymles hebt of uh, je zit op de basisschool in groep 3, 4, 5 zitten ze ook bij elkaar. Ja. ja. ja dus waar, waarvoor kan dat niet? Ik denk dat het meer met de mindset van de ouders te maken heeft. En als je kijkt, als kinderen D' worden, C'est, dan krijgen ze een andere beleving. En ja, als, ze, als ze mini zijn, Efje, eentje, dan is het niet. Ze zien maar één ding, dat is die bal. En ik hm. zie het nu, ik heb een nichtje van, uh, van drie. Die ziet maar één ding, dat is die bal. En dan wil ze, die wil ze hebben. Ja, ja. Maar ja, als ik, ik, heb... ik gelijk zeg: ja, nee, je bent een meisje, uh, die komt die bal hier maar, je krijgt een, uh, ik zeg maar wat, een hockeystick in je handen. Ja. Hm. Ja. Of je, je gaat maar met andere meisjes spelen. Je mag niet met jongetjes spelen. Nou, dan denk hm. ik van jongens, waar zijn we mee bezig? Ja, ik heb een dochter van 13 die ook een bal ziet... maar vooral ook heel veel make-up momenteel. Dus, ja, uh, maar kijk, <laughs> dat is maar, wel de leeftijd Ik zeg, dat is ook prima. Op een, op een gegeven moment, als ze datejes zijn... dat zie je ook met jongens. Ja, sommige jongens die, uh, die weten wel, nou, ik ben niet goed... Genoeg. Of ik vind gezelligheid of vriendjes vind ik veel belangrijker. Uh, en dat is hetzelfde voor meisjes. Maar er zijn ook meisjes die heel erg uh, competitief zijn en prestatie willen en ja. de beste willen zijn. Ja. Nou, dat gedrag moet je vooral niet gaan afremmen om te zeggen van nee, je bent een meisje, dus gaan we bij een meisje spelen. Ja. Eh. Als zij mee kan met de beste. Of het nee, jongetjes of meisjes zijn, dan waarom moet je Het mee... lekker bij de jongens van ja, de voetbal? Je... Nee, je, je punt is duidelijk. We gaan zo even doorpraten over de uh, EK-finale. Eerst even naar Sebastian, naar uh, de motocross. Jeffrey Helling, mx 2. Ja, geloof het of niet, maar uh, Jeffrey Herlings heeft negen uh, minuten lang niet op kop gereden in die uh, tweede manche. Uh, voor de duidelijkheid, hij won dus op twee na alle manches die we dit seizoen uh, hebben gezien. Sowieso won hij alle Grand Prix die we hebben gehad. Dit uh, is trouwens de dertiende Grand Prix van het seizoen uh, in Duitsland op de Lausitzring. Maar Herlings had het uh, aan het begin van de, de tweede manche even moeilijk. Of in ieder geval liet hij dat zo een beetje voorkomen. Want zijn teamgenoot Jordi Tixier... ze rijden allebei voor het fabrieksteam van dat bekende... of de roodmerk uit Australië. Op het allerbeste materiaal dus ter wereld. Tixier mocht even een minuut of negen aan de leiding rijden. Herlings die leek een beetje met hem te spelen. Reed hem op een gegeven moment voorbij, maar maakte daarna een foutje. Kwam naast de baan terecht. Niet ver naast de baan, ging ook niet onderuit. Bleef op de motor, maar moest toch even inhouden om weer goed de positie terug op het circuit te vinden... waardoor Tixier weer de leiding overnam. Maar na een minuut of negen... toen was het einde verhaal voor de Fransman. Althans, wat betreft die eerste plaats... nam Herlings de leiding over. En inmiddels met nog zo'n 17 minuten... Eh, dik te gaan... Eh, en plus nog twee ronden... die daarna nog verreden moeten worden... heeft Herlings alweer een voorsprong opgebouwd... van zo'n 15 seconden op Tixier. Tixier die trouwens nu wel op de huid wordt gezeten... gezeten door Glenn Koldenhoff... de andere Nederlandse vaste Grand Prix rijder. Die zit vlak achter hem... Op op de derde plaats. Daar speelt het duel zich voorlopig dus af. Om plek 2 tussen Tixier en Coldhoff. Het gebeurt allemaal weer ver achter de rug van de ongenaakbare Jeffrey Hellings. De Grand Prix Formule 1. Hoe gaat het met Guido van der Garde? Louis? Ja, Guido rijdt een solide race, heet dat dan. Hè. Die, die doet het hartstikke goed. Die is met afstand best of the rest in de achterhoede. Alleen je koopt er zo verdomd weinig voor. 16e plek voor Van der Garde. En niet omdat iedereen is uitgevallen. Maar hij heeft gewoon nog Piek, Bianchi en Chilton. Die andere drie uit de achterhoede teams achter zich. Dus dat doet hij hier prima. Maar punten levert het nog niet op. Punten krijg je pas als je tiende wordt. Dus dat moet er ineens heel veel gebeuren. In die laatste 15 ronden met een, een leider die de race niet zal gaan winnen. Namelijk Sebastian Vettel. Waarom gaat hij hem niet winnen? Omdat hij nog moet wisselen. Hij moet nog naar de pits. Ergens de komende 10, 15 ronden zal hij moeten stoppen. En wie profiteerde dan? Dat is de man van Paul, die van Paul, Position, Paul Position vertrok. Dat is Lewis Hamilton. Uh, eigenlijk degene die deze race tussen alle pitstops uh, heeft gedomineerd. Wel veel heeft moeten knokken met, met andere coureurs. Maar buitengewoon hard erbovenop ging en niet aarzelde op de meest idiote momenten dat je dacht, jongen wacht nou nog even uh, zetten die hem ernaast. Heeft uh, met name Mark Webber enorm te grazen genomen. Op het moment dat Webber nog niet eens in zijn spiegels keek, was Hamilton er al voorbij. Dus de Mercedes de lijkt op weg naar zijn vierde zege in Hongarije. Dat Mickey Mouse baantje wordt het vaak genoemd. Klein circuit, niet heel spectaculair, maar het ligt Hamilton kennelijk. En euh, nou, achter hem is het gevecht. Wie wordt de tweede, derde, vierde, vijfde? Vettel zal naar binnen moeten. Heeft de beste papieren om de tweede plek te pakken. Mark Webber, de Red Bull, teamgenoot van Vettel. Zou wel eens derde kunnen worden daarachter. De, de, de twee die in het kampioenschap Vettel nog zouden moeten gaan bedreigen. Raikkonen in de Lotus en Alonso in de Ferrari. Maar ze zijn een beetje veroordeeld tot euh, laten we zeggen, het begin van de middenmoot. Vijfde, zesde, zevende plek. Dus Hamilton op weg naar de zegen. We houden je eraan, Louis. Later ja. meer van Louis Dekker over de Formule 1. Daphne Koster nog steeds hier, aanvoerster van het Nederlands Vrouwenvoetbalteam. Uh, nog heel kort even vooruitkijken, want het WK dat zit er nu aan te komen in 2015. Ja. Dan moet Oranje zich nog wel verplaatsen. Jij bent in ieder geval voor plan om daarbij te zijn? Op het WK? Ja. Daar ben ik voor plan om bij te zijn. Ja. Waarom vraag je op het WK? Nou, omdat je daarna de Olympische Spelen hebt. Dus. Ja, <gül> wat ik vragen wilde. Ben je er op de Olympische Spelen eigenlijk bij? Hè? Nou, als we ons uh, plaatsen voor het WK, dan, uh, ja, dan moet je vervolgens moet je, je plaatsen op het WK voor de Olympische Spelen. Dan moet je bij de laatste acht zitten. Um, en dan, uh, ja, dan ben je er op de. Ja. Ja. Geef gewoon een antwoord. Ja. Ben je erbij, ja. ben je ja. de spelen of niet? Ja, ja dat, dat is. Uh, maar dat is wel denk ik mijn max hoor. Dan. Ja, dan is nou, het. Ja, dan, daarna komt weer de EK in 2017. Willen we naar Nederland halen? Dus, ja. dat zal, wel, dat zal het wel het mooiste zijn ja. he, om dan afscheid te nemen. Ja. Maar op je 44 ja. is uiteindelijk toch wel een mooie leeftijd op de stoppen. <laughs> nou ja, ja, ja, ja, maar aan de andere kant zeg ik van. Uh, ik, kijk, ik, kijk ni, ik kijk, zover kijk ik niet meer vooruit. Ik kijk het nu meer uh, per jaar. En als mijn lichaam gewoon het goed voelt en het goed houdt. En, en de Bondscoach je wil hebben. En mijn Bondscoach nog steeds uh, uh, van mijn kwaliteit te gebruik wilt maken, ja, dan ben ik erbij. Maar aan de andere kant, ik ken een Amerikaanse speelster. Daar heb ik mee samengespeeld in Amerika. De aanvoerster van Amerika. Centrale verdediger, twee kinderen. Ja, en die speelt nu nog steeds 38 jaar. Heeft meer mm. dan geloof Ik meer dan 250 in het Wat, land, nu Franse geloof ik, die ook die leeftijd heeft. Ongeveer, uh, nou, e oh, ja, ik ja, e e ook ja, mee ja. gespeeld uh, samen. Ja, daar, ja dat uh, dus het zegt niet zoveel. Uh, Oké, okay, als ik nu naar het Noorse elftal kijk, en ik zie gewoon uh, allemaal meiden van 32-32 uh, jaar ertussen lopen, dus uh, ja, in het vrouwenvoetbal kan dat. Ja, volgens mij hoop je dat het... Uh, ja, het ja, stiekem ja. hoop je dat ook. Um, laten we even vooruitkijken. Um, jullie hebben allebei tegen beide... Heb je, nee, Noorwegen hebben jullie... Ja, heb je ook gehad. Ja, jullie hebben, hebben gehad. tegen allebei gespeeld. Ja. Dat is natuurlijk ook alweer een uh, verzachtende omstandigheid, denk ik dan. Um, ja. Wie van de twee is het sterkste? Uh, Duitsland of nou Noorwegen? Ja, de, in de poolfase heeft Noorwegen gewonnen van Duitsland, met 1-0. Ehm... Um, ja, wie is het sterkste? Ik, ik, ik ben er benieuwd naar, want Duitsland heeft een dag langer rust gehad dan Noorwegen. Um, dus dat kan, dat kan wel weer helpen. Dat is in zo'n toernooi dat natuurlijk een dag is, uh, is behoorlijk wat. Noorwegen heeft maar twee dagen rust gehad. Um, ja, als Noorwegen het lang dicht kan houden en uh, een, uh, in de counter een doelpuntje kan maken... Dan kan het wel heel lastig worden. Want is dat de kracht van Noorwegen? Dat is de kracht van Noorwegen. En uh, bij, bij Duitsland ligt er, uh, ligt er behoorlijk wat ruimte in hun rug. Want die, die gaan het spel straks maken. Ja, het centra centrale duo van Duitsland is, uh, is ja, niet het snelste duo. Ja, dus ik, ja, als, als Noorwegen weet te scoren... dan uh, denk ik dat het heel erg lastig voor Duitsland gaat worden. Ja, hebben ze snelle spitsen, Noorwegen? Ja, er staat één spits en die is heel erg vaardig. En ze hebben een rechtsbuiten... Die is helemaal vaardig, dat is gewoon echt een, een, een 18-jarig meisje. Uh, ja, dat, dat, die, die, die, die kunnen het lastiger maken voor Duitsland, die ja. twee. Ja. Had je niet Zweden ook uh, wat verder verwacht? Nou ja, ik had het eigenlijk Zweden wel gegund om in de finale te staan. Die heb ik gezien spelen tegen Duitsland en uh, ja, die, die maken het spel. En eigenlijk had uh, Duitsland vrij weinig in te brengen, helemaal de tweede helft. Nou, ik had Zweden ver verwacht, maar ik had ook Frankrijk ver verwacht. Ja. En dat, uh, nou ja, Zweden heeft het niet waar kunnen maken, of eigenlijk ja, niet waar kunnen maken. Die hebben gewoon pech gehad tegen, tegen Duitsland. En uh, Frankrijk, uh, uh, ja, die hebben het niet waar kunnen maken tegen Denemarken. En was het ook niet beter geweest voor het vrouwenvoetbal internationaal, gezien dat Duitsland het niet had gehaald? Want hoe vaak zijn ze nou Europese kampioen geworden? Zes keer achter elkaar gelopen? Vijf keer. Dit, wordt, vijf dit kan de zesde zes keer worden. Ja, ik had liever gezien dat Zweden, dat, uh, dat was voor het vrouwenvoetbal, uh, was dat uh, misschien wel beter geweest, ja. En ook uh, qua, qua, ja, qua land en qua ontwikkeling die ze uh, nu hebben doorgemaakt. En als je ziet hoe het leeft in Zweden. Ja, dan was dat wel een boost geweest. Mm. Um, ja, aan de andere kant, alles, uh, alle kijkcijferrecords uh, zijn weer verbroken op dit EK. En de uh, mensen die naar de uh, naar de stadion zijn gegaan. Dus... In Zweden of in, uh, nou, in, in... Zweden, maar gewoon uh, in Europa weer. Ja. In ja. Duitsland leeft het enorm. Uh, ik heb in de halffinale net even gekeken. 200.000 mensen in, in Nederland die gekeken hebben. Een per ja. percentage van bijna 5%, geloof ik. Ja, wat zegt ja, dat? Ja, dat. dat ik zei al, dat we hebben het weer en zo niet mee natuurlijk. Avondwedstrijd en noem maar op. Dus dat, ik, dat vind ik, moeilijk, ik vind dat moeilijk inschatten. Uh, ik hoorde wel heel veel mensen over die die wedstrijd toch hebben gezien... of uh, iets ervan hebben meegekregen. Maar ja, als ik dan weer kijk naar, uh, naar ons buurland... Uh, waar bijna, ik geloof ik, 8,5 miljoen mensen naar die wedstrijd hebben gekeken... met een behoorlijke dichtheid. En uh, In Zweden uh, nou ja, is het uh, 1,6 geloof ik, maar met een dichtheid van 66%. Hm. Ja, dan uh, zijn dat natuurlijk wel enorme cijfers. Ja. Kortom, het vrouwenvoetbal staat er nog steeds goed op. Ondanks de soms wat sommige ja, berichten nee, hier denk, in Nederland. Ik, ja, nee, maar ik, ik denk dat die bal uh, uh, van het vrouwenvoetbal... die gaat steeds harder rollen. En je moet niet vergeten dat uh, het vrouwenvoetbal uh, is in Nederland... pas geloof ik in 72... ik sprak met een vrouw nog in 72 pas erkend. We hebben heel veel jaar we hebben niet uh, officieel mogen voetballen. En ik denk dat wij pas in Nederland vanaf uh, 2008... Echt serieus bezig zijn. En uh, tot die tijd hebben we alle mijnen een beetje uh, moeten aanklooien. En nu, eh, de laatste vijf, zes jaar, is het pas uh, richting uh, professioneel, uh, richting echte topsport. Ja. Ik weet niet wat voor weer het is uh, buiten. Dus uh, we kunnen hier niet naar buiten kijken. <lacht> Ik ben niet hoeveel mensen ja. er zometeen gaan kijken ja. om vier uur, want jij schuift aan. De Ik ben er een van. Ja, jij bent in ieder geval een van. Ja. Ja, maar jij zit binnen, want is uh, ja, dus even je werk vanmiddag. Ik wens je heel veel uh, plezier bij het kijken, toch nog? Ja. Lukt toch wel, denk ik? Ja, ja, ja, dat... Uh, het moet. Het moet, nee, ja, het <laughs> moet niet. Ik had sowieso gekeken. De kwartfinales heb ik, heb ik wel voorbij laten gaan... maar de halve finale kon ik het weer oppakken en uh, ja, nu die finale. Oké, okay, nou, je gaat twee verdiepingen hoger naar de collega's... voor de televisieuitzending. Dankjewel dat jij even allemaal wilde schrijven. Graag gedaan. Daphne Koster was dat aanvoerster van het uh, Nederlandse voetbal elftal? Het is inmiddels uh, iets voorbij half vier. Dit is Radio 1. Mark. Jazzzangeres Rita Rijs is overleden, zoals de bekendste jazzzangeres van Nederland. En heeft meer dan 70 jaar op het podium gestaan. Rijs kreeg verschillende onderscheidingen, waaronder 8 Edisons en de Bird Award, tegenwoordig de Paul Arquette Award. Rita Rijs is 88 jaar geworden. Een grote juwelenroof in Cannes, een gewapende dief, heeft er voor 40 miljoen euro aan juwelen buitgemaakt. Volgens de Franse politie drong hij vanochtend vroeg het Carlton Hotel binnen... waar de juwelen werden tentoongesteld. Meer wil de Franse politie op dit moment niet zeggen. Tijdens het filmfestival van Cannes in mei waren ook juwelendieven actief. Toen werd er uit een hotelkamer voor 775.000 euro aan juwelen gestolen. De daders zijn nooit gepakt. De douane heeft vorig jaar twee derde minder namaakartikelen in beslag genomen... dan het jaar ervoor...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 ABB nou, Verkeersinformatie. Twee files door ongelukken op de A6 Eindhoven naar Den Bosch. Tussen Bokstel en Vught, 6 kilometer. Twee rijstroken zijn al dicht. Het is verstandig om via de A50 en de A59 om te rijden. En op de A6 Lelystad naar Amsterdam ook vertraging... na een ongeluk op de Hollandse Brug. Daar staat 2 kilometer file. En ook daar zijn twee rijstroken dicht. Radio 1, NOS langs de lijn. De Formule 1 met... Uh, ja, wie had je ook weer beloofd? Hamilton, geloof ik, als winnaar? Ja, die, die beloof ik wel vaker, maar vandaag ga ik me er echt aan houden, hoor. Ja, Hamilton is ongenaakbaar, ongenaakbaar deze race. Eigenlijk van kop tot staart, hoewel dat heel moeilijk is in de Formule 1, om dat te zien door al die verschillende strategieën. De race ook vandaag in Hongarije, in Boedapest. Het is een strategisch spelletje. Stop je op het goede moment, heb je op het goede moment de goede banden eronder. Kom je vast te zitten in verkeer achter achterblijvers. Nou, los van alles, Hamilton was gewoon de snelste van allemaal... en dat vertaalt zich nu in een voorsprong van meer dan 10 seconden. En 10 seconden, dat is na 60 rondjes in een race... Heel erg veel, 10 seconden, dat is gewoon een lang rechtstuk. Hamilton dus verdwenen aan de horizon. En het boeiende gevecht, zoals zo vaak in de slotfase van een Grand Prix... het boeiende gevecht gaat in die laatste 10 ronden plaatsvinden. Niet om de zegen... Tenzij Hamilton wat overkomt. Maar om de tweede, derde en vierde plek. Tweede nu Kimi Raikkonen. De nummer drie in het kampioenschap. Die heeft achter zich aan Sebastian Vettel. Vettel is sneller en Vettel zal moeten nadenken. Neem ik het risico dat we er met z'n tweeën vanaf schieten? Of ga ik voor veiligheid? En is een derde plek ook mooi. Want die voorsprong in het kampioenschap is al zo groot voor Vettel. Op de vierde plek de snelste man op de baan. Net gestopt Mark Webber. Hij heeft als enige verse rubber onder zijn Red Bull. Hij heeft de zachte banden. Die zachte banden houden het maar 9 à 10 rondjes vol. En we zitten in ronde 62 van de 70. Webber is nu als het ware kwalificatierondjes aan het rijden. En hij heeft de nummer 3 en de nummer 2 al in het vizier. Dus dat wordt een spannend gevecht in de laatste acht ronden van, van de race. Nog een klein kwartiertje te gaan. En Van der Garde, de Garde rijdt nog steeds op die 16e plek. De Nederlander rijdt een, ja, misschien wel de beste race van het seizoen... zou ik haast zeggen. Uh, Houdt Piek, Bianchi en Chilton achter zich. Dat zijn namen die je normaal gesproken... Niet in een Grand Prix-verslag hoort. Want dat zijn jongens die ook achteraan rijden. Maar als je dan toch weet, die auto, die Caterham, is niet zo goed. Dat is een achterhoede auto. Nou ja, wat moet je dan doen? Dan moet je zorgen dat je die andere achterblijvers... die andere achterhoede knokkers achter je houdt. Dus dat doet hij goed. Van de garde op weg naar plek 16. Een mooie finishplaats. Niet de beste uit zijn carrière, maar wel een hele solide race. En Hamilton, voor Hamilton is er geen vuiltje aan de Hongaarse lucht. De motocross, MX2, Jeffrey Hellings, Sebastian Timmerman voor hem geen veldje aan de Duitse lucht. Bijna Poolse lucht trouwens, want de Lausitzring ligt diep, diep, diep in Oost-Duitsland. Het is een beetje een aparte circuit. En het is een autorace-circuit eigenlijk. Een ovaal, zoals we dat kennen ook uit Amerika. En helemaal aan de rand van het circuit eigenlijk, voordat je weer de openbare weg opgaat. Daar had men blijkbaar nog wat, wat terrein over. En daar heeft men dit tijdelijke motorcross circuit neergelegd voor deze Grand Prix. Dat betekent wel dat het publiek kan plaatsnemen op de grote tribunes Die er normaal al staan van het uh, asfalt-circuit. Ring trouwens bekend en berucht. Onder andere vanwege die zware crash die de Italiaan Alex Sanardi had een aantal jaar geleden. Waarbij hij uh, beide benen uh, verloor. Voor Jeffrey Herlings uh, gaat het uh, goed in ieder geval daar... op dat toch een beetje aparte circuit. Met alleen wat kunstmatige uh, heuvels. Want hij ligt inmiddels bijna 40 seconden voor op Jordi Tixier... zijn uh, teamgenoot. Hij heeft dus uh, inmiddels ruim afstand genomen van Tixier... Op de derde plaats rijdt Glenn Koldenhoff. Die moest die derde plaats even afstaan aan Max Ernstie. Dat was een uh, mooi duel tussen eigenlijk Tixier, Koldenhoff en Ernstie... om de tweede en derde plaats. Maar de Brit er vervolgens keihard af bij uh, de sprong bij start-finish. Daar raakte hij de balans helemaal kwijt. Kwam op zijn voorwiel terecht. Hing als het ware een paar meter met zijn lichaam een beetje boven de tank. En toen was het helemaal gedaan met, uh, met de balans. Viel keihard van de motor af. Is wel weer opgestapt Max Ernstie... Hij rijdt een beetje, ja, een beetje dizzy als het ware rond over het circuit. Herlings niet. Die is al volle bak bezig met het dubbelen van al de, de andere rijders uit die MX2-klasse. Passeert zojuist weer de pits. En het start-finish gedeelte. Dan een flauwe bocht naar rechts. En dan springt hij dadelijk langs het gedeelte waar de start-finish of de finishstreep uh, is uh, neergelegd. En waar de man met de zwart-wit geblokte vlag al klaar staat. Maar die moet nog even wachten. Want er staan nog dik twee minuten op de klok. En daarna worden er nog twee ronden verreden. En dan is de finish daar voor Jeffrey Herlings. Tixier op de tweede plaats wordt aangevallen door Glenn Koldenhoff. Daar speelt nog steeds het uh, spannendste duel zich af. Vooraan is Herlings wel zeker inmiddels van zijn 28 e herstel 29 e Grand Prix overwinning. En de, dat wordt dan nummer 13 op rij. En dat is ongeëvenaard. Altijd op 1, langs de lijn. Gabriel Leplin en Panic. Koorts. Paniek bij HCW, denk ik Theo, of niet? Ja, het is een beetje de fase in de wedstrijd van Kinnheim wil niet beter. En HCW kan echt niet beter. In die vijfde gelijkmakende slagbeurt 7-0 achter. En nu twee honk bezet. En mogelijk nu het derde honk bezet. Doordat de bal van draaien gevangen wordt in het rechtsveld. Maar Gario met een twee honkslag door kan lopen naar het derde honk 7-0. Dus Kinnheim moet gewoon een tandje bijzetten. Dan weten ze dat ze met drie punten erbij vroegtijdig naar huis kunnen. En de aardappelen opgezet kunnen worden. Want met tien punten verschil of meer, dan is de wedstrijd uh, klaar na zes innings. En we gaan zien of ze dat uh, vanmiddag gaan halen. Het zou een nieuw doel kunnen zijn in deze wedstrijd. Want dat ze hem gaan winnen, dat uh, lijkt me zeker. Zij zijn bezig met hun derde werper, Kai Timmermans. En Kinnam doet het nog steeds met Leon Boyd, de international... die dit jaar voor het eerst speelt bij de Harlemers. Geen goed seizoen heeft tot nog toe. Maar ze gaan het uh, terugkrokken is uh, in het... Uh, in het seizoen zou je kunnen zeggen, elke slagbeurt wel een keer vierwijd. Zo kennen we hem niet. Maar hij groeit langzaam naar de vorm die nodig is straks in de play-offs. En wellicht de Holland-series voor de Haarlemmers. Kansen dus om die score nu te verhogen in de zevende slagbeurt. Maar dat is nog steeds 7-0. Hoe lang moet Jeffrey Hellings nog, Sebastian? Nog uh, iets meer dan een ronde. Het is even wachten op het moment dat hij uh, die uh, finish-heuvel, om het zo maar te noemen, passeert. Nou, doet hij op dit moment. En dus uh, gaat hij uh, de laatste ronde in op uh, dat circuit de Lausitzring, in een tweede march. Waarin hij dus in het begin even moeite leek te hebben om die koppositie over te nemen van uh, Jordi Tixier. Maar nadat hij hem uh, na een minuut of uh, negen in handen kreeg. Toen heeft Herlings de wedstrijd ook niet meer uit handen gegeven. Hij voelt zich thuis in de drukkende hitte van uh, Oost-Duitsland. Diep in Oost-Duitsland dus, waar dit uh, circuit is aangelegd. En hij is onderweg naar, let op, zijn 29e Grand Prix-overwinning uit zijn carrière. Dat is uniek wat betreft de Nederlandse motocrossers. Maar het wordt ook zijn 13e Grand Prix op rij. En dat is sowieso uniek in de motocrosswereld. Stefan Evert, Saiyan Detail, de teambaas van Jeffrey Herlings, die won er ooit 12. Op rij. Dat gebeurde in 2006. En dat record dat gaat er aangereden worden door uh, Jeffrey Herlings. Hij zit in die laatste ronde dus. Hij is pas 18 jaar. Vorig jaar werd hij wereldkampioen in de MX2-klasse voor de eerste keer. En volgende week op het circuit van Loket in Tsjechië. Een beroemd en berucht circuit in uh, de motocross-wereld. Gaat hij voor de tweede keer die wereldtitel uh, opeisen terecht. Want hij verloor nog maar twee manches... In dit seizoen van de 26 manches die we als deze manche dadelijk op zit hebben gereden. Herlings is er bijna. En dan kan hij de camper naar Tsjechië gaan sturen. De champagne meenemen. Want volgende week daar in Loket, daar gaat het gebeuren. Komt nu langs de pits. Hij wijft eventjes naar zijn teambegeleiders. Moet nu nog één flauwe bocht door naar rechts. Dubbelt ook nog een rijder. En dan is hij er. Hij is bijna bij die laatste sprong. Herlings over een serie korte sprongetjes. En nu dan de nemen naar die laatste sprong. Dus wit geblokte vlag. De ene vuist omhoog. Jeffrey Herlings wint dus zijn dertiende Grand Prix op rij en zijn 29e uit zijn carrière. En dan is het uh, nog even kijken hoe uh, de strijd om plaats 2 is. Die Tixier, Jordi Tixier, die lijkt mij nu redelijk safe te rijden op die tweede plaats. Ja, die heeft inmiddels behoorlijk afstand genomen van uh, Glenn Koldenhoff. Glen Koldenhoff die uh, Tixier het nog een tijdje moeilijk heeft gemaakt, maar in de slotfase de Fransman, de teamgenoot van Herlings, toch heeft uh, Tixier dus onderweg. Hij is er ook bijna naar de tweede plaats. Op zo'n 50 seconden gaat dat gebeuren achter Jeffrey Helings. Koldenhof gaat als die uh, geen gekke dingen meer doet in de laatste ronde als derde over de streep komen. Van deze tweede march. Die dus ook wordt gewonnen. Het is geen verrassing meer. Maar ja, toch wel uniek. Hè. Laten we er niet uh, al te gemakkelijk over gaan doen. Door Jeffrey Helings die volgende week in Tsjechië in loket voor de tweede keer in zijn carrière de wereldtitel kan gaan pakken. De Grand Prix Formule 1. Stelde de slotfase. Hamilton 1. Maar wie wordt het tweede 2 ja, dat is nog een knokpartij, hoor. die Vettel. Dat is toch een mannetje. Je zou het toch denken, een enorme voorsprong in het kampioenschap. Al drie jaar op rij kampioen. Op weg naar titel nummer vier. En dan denk je, jongen, wees toch blij met je derde plek. Maar nee hoor, hij moet zo nodig. Raikkonen nog voorbij. Raikkonen, een van de uitdagers. Als je dat zo mag noemen in het kampioenschap, want die afstand is al zo groot. Raikkonen gooit de deur dicht, Vettel klaagt meteen op de teamradio. Hij gooide de deur dicht, dat kan toch niet. Nou ja, het is voor het team, voor Red Bull, te hopen... Dat, dat hij een beetje zijn verstand gebruikt. Anders kon het in de laatste ronde wel eens in tranen gaan eindigen. Het gevecht is om de tweede plek. Raikkonen tweede, Vettel derde. Mark Webber, de teamgenoot van Sebastian Vettel... op respectabele afstand door de vierde plek. En Alonso, de Ferrari-coureur vijfde. Alonso doet in het kampioenschap vandaag de slechte. Zaken. Want het is het gevecht Vettel 1 met afstand 1. En daarna Alonso en Raikkonen. Ik denk dat Alonso de tweede plek in het kampioenschap hier gaat verliezen. Alonso slechts vijfde in de Ferrari. Kleurloze race. Echt uitrijden. Maar meer kunnen we er ook niet van maken. We hebben hem niet of nauwelijks gezien. Wie we wel gezien hebben was Romain Grosjean. Misschien wel de snelste van het circuit. Maar ja, de coureur, de teamgenoot van Kimi Raikkonen... was weer eens te onbesuist, te wild... Is gestraft door de raceleiding. Moest een stop-roll penalty doen. Dat betekent dat je met 80 km per uur door de pitstraat moet. En dat je je race gewoon op je buik kunt schrijven. Die Grosjean krijgt een soort troostprijs. Die wordt zesde. Maar het is Lewis Hamilton die in de laatste bochten zit. Van de Grand Prix van Hongarije. En die hier voor de vierde keer gaat winnen. Die dus hier echt een goed track record heeft. Zoals ze dat noemen. Maar is misschien nog wel bijzonderder. Hij wint deze race. Hij gaat nu op de streep af. Hij maakt een enorme omweg op het rechte stuk om zo dicht mogelijk langs het team eh, te rijden. Want dit is een bijzondere vorm. Hij had nog niet gewonnen dit jaar namelijk. Hij is heel snel geweest. Hij heeft de Grand Prix van Engeland gedomineerd. Maar was destijds de eerste die er met een klapband vanaf ging. En eh, nou, dit is een soort van revanche. In, Ho in Hongarije revancheert hij... Dus eigenlijk, eh, want ja, die, die Grand Prix van Engeland op Silverstone had hij natuurlijk gewoon moeten winnen, die thuisrace. Ook toen was hij de snelste, toen had hij pech. Dat overkomt hem nu niet. Hamilton domineert deze race, wint hem en achter hem is het Raikkonen die de deur had. Wat is daar gebeurd op het laatste moment? Raikkonen staat stil. Maar nu is de grote vraag, heeft hij de streep gehaald? Heeft hij de streep gehaald? Hij staat stil aan het eind van de pitstraat. Wat is daar gebeurd? Dat is na de streep, maar hij staat op een hele rare plek. Dat kon nog wel eens een staartje krijgen, want Raikkonen, als hij daar zonder benzine staat... en dat zou zomaar kunnen, dan heeft hij een probleem. Want het is een verplichting om een klein beetje brandstof over te houden aan het eind van de race. Want dat moet de raceleiding kunnen checken of je de kluit niet belazerd hebt. Raikkonen dus tweede, heeft Vettel achter zich gehouden. Maar wat is daar gebeurd in die laatste ronde? Vettel derde, Webber vierde, Alonso vijfde, Grosjean zesde... Nou, dat betekent in ieder geval voor het kampioenschap dat Vettel... Uh, ja, die, die, die, blijft, die blijft gewoon domineren. Het is nu vakantie in de Formule 1. De komende vier weken geen race. We zijn over de helft van het seizoen. En hij bouwt gewoon zijn voorsprong in het kampioenschap verder uit. Rijkonen vooralsnog de nummer 2 in het kampioenschap. Alonso de derde. En Guido van der Garde. De uitslag moet nog bevestigd worden. Maar hij lijkt zijn beste resultaat van het seizoen te hebben gehaald. Op het laatste moment geklommen naar de veertiende plek. Daar mag hij trots op zijn. Maar de officiële uitslag, die moet nog komen. Nou, we hebben nu het naar Rijkonen. Dat horen we dan, uh, horen we dan zo wel. Ik hoor honkbalgeluiden. Theo Plessia, ja, Kinheim, Wat is er gebeurd? Ja, dit is de geluiden die je hoort, dat is de uitslag van die vreselijke loterijen. Dat zijn dan mensen die hun zonder of hun kelder opruimen en dat beschikbaar stellen als prijzen hier. Het is ongelooflijk fluitende tuinkabouters en dat soort dingen. Je wil het allemaal niet weten. Maar de score, 8-0, dat is het in de vijfde inning 8-0 geworden. Opnieuw door een tik van Dirk van het Klooster, de veteraan bij Kinheim. Zijn 46e hit van dit seizoen al. Hij is een vorm, de oude man. En hij staat op dit moment derde op de lijst van beste slagmensen van Nederland. En gaat misschien nog wel het all-time record van Marcel Joost inhalen. Daar is hij nog een hit of dertig van vandaan. En we gaan zien of hij dat nog gaat volhouden, deze man. Vanmiddag is hij, heeft, speelt hij een belangrijke rol bij zijn team, de rechtsvelden. En brengt eh, Gario in staat om eh, het achtste punt te scoren. De, die, dat staat op het bord nu. En we gaan beginnen nu pas aan de zesde inning. Theo, nog even. Ik heb een fluitende tuin met Hengel Dubbel. Ik weet niet of jij er iets mee kan. Uh, die heb jij of, beschikbaar? Bij ja, Ruin? of ja, als jij wil ruilen met jouw tuinkewouter, ja. dan ben ik S daar heel blij mee. Stuur hem naar me toe, ik breng hem in hier bij de loterij. De volgende thuiswedstrijd. Bij deze. MUZIEK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 Bob Dylan en I Want You. Ja, even, uh, Louis, er was wel een beetje verwarring... aan het einde van die uh, Grand Prix van uh, Hongarije. Wat, wat was er nou met Rijkonen? Ja, dat zag er heel raar uit. Ineens een Lotus die stilstaat op het rechte stuk. Dan moet je eerst kijken, is die nou de streep voorbij of niet? Ja, dat bleek, zo, dat bleek zo te zijn. Dan staat die ook in de uitslag als tweede. Maar het is natuurlijk een beetje raar dat je 100 meter na de meet je auto parkeert. En er zijn regels in de Formule 1. En een van die belangrijke regels is... als je zonder benzine komt te staan, dan heb je een probleem. Dan word je gedisqualificeerd. Want je moet een beetje brandstof overhouden. Er is in het verleden zo ontzettend veel gerotzooid met die brandstof... dat ze absoluut bij de autos een check willen doen aan het eind van de race. Dus ik denk, we hebben nog geen bevestiging daarvan... maar het heeft er alle schijn van, ook aan de blik in de ogen van Raikkonen dat hij die tweede plek gewoon heeft en dat hij die auto preventief stil heeft gezet. Omdat hij wist, als ik nog dik vier kilometer door moet rijden... dan kon het wel eens knijpen worden. Dus Raikkonen tweede doet daarmee al hele goede zaken in het kampioenschap. Want hij passeert Alonso. Alonso die het vandaag gewoon niet had... En die in het kampioenschap terugzakt naar de derde plek. Ze hebben allebei nog echt flinke achterstand op Sebastian Vettel. Hoor, die vandaag gewoon op het podium eindigt. Derde plek. En, uh, ja, het is duidelijk, Vettel wil altijd winnen. Maar hij is gelukkig verstandig geweest. Want hij was aan de wilde kant in de laatste twee drie rondjes. Maar Vettel bouwt eigenlijk de voorsprong in het kampioenschap gewoon uit. 172 punten. En uh, Raikkonen heeft er 134. En als je dan bedenkt dat een racewinst 25 punten oplevert... dan is dat gat echt groot. Alonso derde. En het belangrijkste van deze race in Hongarije... is dat eigenlijk die traditionele top drie... die we al meerdere races achter elkaar hebben gehad. Vettel, Alonso, Raikkonen, daar ging het om. En man, meestal eerst om Wettel en die andere twee, die hoorden er een beetje bij. Nou, dan heeft zich een nummer vier uh, ge gemeld in het kampioenschap. En dat is de man die nu staat uh, te glimmen op het podium. Glimmen van de blijdschap en glimmen van het zweet. Van, oeh, wat was het daar warm in Hongarije. Lewis Hamilton wint deze race, wint de eerste Grand Prix van dit jaar. En uh, ja, meldt zich op de vierde plek in het kampioenschap... op kleine afstand van Raikkonen en Alonso. En misschien, misschien in de tweede helft van het seizoen... straks beginnend eind augustus met, uh, nou laat ik het maar noemen... de veredelde Grand Prix van Nederland in Spa-Francorchamps. Want daar gaan ongelooflijk veel Nederlanders naartoe straks. Ja, die Hamilton die, die meldt zich in het kampioenschap. En uh, er is één Duitse boer met kiespijn... Dat kan haast niet anders. Want Hamilton is natuurlijk overgestapt van McLaren naar Mercedes. Iedereen dacht, oh jongen, waar begin je aan? Dat worden geen racewinsten, dat wordt geen zegen. Eh, want het team is nog echt in opbouw. De afgelopen drie jaar was daar de, de, de leidende man in het team, Michael Schumacher. Die maakte zijn return bij Mercedes. Dat zou een mooi afscheid van zijn carrière moeten worden. Nou, met Schumacher was het helemaal niks. Hamilton komt net, is nu in zijn tiende race bij Mercedes... en staat al op het hoogste, hoogste treetje. Dus uh, ja, ik denk dat er één Duitser is... die heel vaak wereldkampioen Formule 1 is geweest... die hier een beetje met gemengde gevoelens naar zit te kijken. Kortom, Vettel, die andere Duitser, die kan heel blij de vakantie in. Vier weken geen Formule 1, tot aan de Grand Prix van België. En uh, ik denk dat Guido van der Garde ook heel blij op vakantie gaat. Want een veertiende plek, dat is echt voor hem het maximaal haalbare. Daar kan hij even een paar weken van gaan genieten. Goed, dat was Louis Dekker. Zo betekent in het komend uur veel zwemmen met Marleen Veldhuis hier.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 Dit is Radio 1.